Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nederlandse en Zweedse consulaat in Istanbul ontsnapte vorig jaar aan een aanslag van IS. En nu komen Turkse media met meer details daarover. Aanvallers zouden van plan zijn geweest om met kalasjnikovs en handgranaten een bloedbad aan te richten. Volgens onze correspondent Mitra Nazar waren de gebouwen doelwit door de Koranverbrandingen in Zweden en Nederland. Dat zorgde voor een gespannen sfeer. In Turkije waren er boze protesten bij, uh, bij het consulaat. Uh bij de Zweedse, de Zweedse ambassades en consulaten, maar ook bij de Nederlandse. De man die de aanslag zou moeten plegen haakte op het laatste moment af... omdat er problemen waren met de levering van wapens. Ook zou hij niet meer achter IS staan. Als het aan het openbaar ministerie ligt... moet de 20-jarige Arek K. 10 jaar de bak in en TBS krijgen. Vorig jaar zou hij met andere jongeren van plan zijn geweest... om een kluis te roven uit een jeugdzorginstelling in Emmen. Een van de jongeren woonde in de instelling... en Wist dat er een kluis met geld stond, de begeleidster, die de sleutels droeg van het kantoor waar de kluis stond, werd meerdere keren gestoken en overleed niet veel later aan haar verwondingen. En Vonneke Ritveld, die we kennen als Vonneke Bonneke... heeft de prijs voor de beste radiovrouw van 2023 gewonnen. Dat is net bekendgemaakt op Vanix tijdens het programma van Noordin en Vonneke. Het gaat om een alternatieve radioprijs die in het leven is geroepen... na de bekendmaking van de nominaties voor de grote radioprijs De Radioring. Dit jaar is er namelijk geen enkele vrouw genomineerd... in de categorie Beste Presentator. Daarom heeft een groep vrouwelijke radiomakers de prijs voor beste radioprijs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 van 2022 heeft hij een uh, flink deel van het land uh, kunnen zien want toen zat hij in de popronde deze Nicky. trouwens hij is ook een uh, voormalig deelnemer aan de Rob Award. die volgende week uh, gaat beginnen en het uh, is het uh, laatste werkje van hem Follow the Light en 9 februari dan komt er een uh, nieuwe single van de maand. Vanavond treedt dit gezelschap op in de Wolfhounds. En dan heb ik het over Low Erics en het nummer dat heet Evolver. say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 En uh, blijkbaar bij deze dat ze ook dat ontwikkeling. Ja, um, want uh, waar heb je hier een beetje uh, je invloed eigenlijk een beetje vandaan gehaald? Deze nummer, if you're wrong you ain't right. Dat um, is eigenlijk een soort bluesy nummer. Van oorsprong hou ik van blues. Je houdt van blues, ja? Ja, dat zit een beetje in deze nummer, vind ik. Ja, um, wat uh, trekt jou aan in blues?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 Um, ja, het past niet bij, de, bij het geheel. Dus elke keer is het een beetje een, een raadsel en een, een beetje zoektocht. Um, som, soms gaat het sneller dan anderen. Ja. Um, en uh, en, en ik, ja, ik schrijf nogal verschillende stijlen, vind ik. Dus is het voor mij vroeger van, uh, past, uh, ja, past meer dan drie nummers bij elkaar? Dat weet ik niet. Ja. Nu tegenwoordig, ik heb mijn eigen stijl en ik doe het. En ik denk bij deze album... Uh, Vergelijkbaar like, well, met die album van vorig jaar, die Soul Love Album. Yeah. Die was, uh, ik heb heel hard aan gewerkt. En dit is een soort, of, uh, soort of breeder, een soort van, of like een uh, loslating van, toen die album klaar was, dacht ik van, oké, okay, ik wil nog een album maken, maar ik wil het veel makkelijker voor mezelf maken. Yeah, yeah. Dus deze album is wat lichter, uh, denk ik, in toon. Ja. Maar zijn diepere punten. En ja, dat vind ik een mooi uh, balans van, um, Lekker luchtig, uh, positief nummers en wat uh, meer in inward nummers. Ja. Zoals wat je net hebt gedraaid. Dat ja. is de uh, is, is the, binnen, binnenwaarts uh, kijken. En de the, uh, nummer die komt zo aan. Die, die is meer van een, uh, een appie, een buitenkomen en een club laten we gaan. Ja. Dus dan die album is het album gemaakt van uh, een soort mengsel van die twee soort gevoelens.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 Whoa, whoa, whoa Whoa, this hole Catch much deeper than before Whoa, this sky. Ieder vertrek een herinnering ademt. Als zo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 Yes, Yeah, and it comes from you. Yeah, it comes from you. Histories inside your head I put it down, love Told everyone that yeah, I wouldn't care If we ended suddenly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 As my hopes roll high and low A memory is a wild place to go Now we're on hold, there's things to fear What life's all about We said we'd always cherish what we have I guess I'm just afraid that you'll forget You might be back tomorrow If I close my eyes today the landscape keeps on moving the wilderness won't change Losing track of time on the train ride right?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 Chance to change the plans But I think I won't might be time for me to Go back home Go back home We've been up and down this road before And I'll walk these streets at least a thousand times in my head up I... before and I've walked these streets at least a thousand times in my